Personeel van het bedrijf in Nieuwegein wist zichzelf in veiligheid te brengen... en niemand raakte gewond. De overvallers gingen er in twee Audi's met hoge snelheid vandoor richting het zuiden. De auto's zijn voor het laatst gezien bij Gorkum. In het hele land zijn controles gehouden op snelwegen... en de politie Utrecht heeft onder meer een helikopter ingezet. Vorig jaar juni was er in Amsterdam een vergelijkbare overval bij Brinks. Ook toen gingen de overvallers er in snelle auto's vandoor. Een van de wagens verongelukt op de A2 bij Waardenburg...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 Door een omstreden wet in Florida is het onmogelijk iemand te vervolgen als hij zich beroept op zelfverdediging. Meer dan 2 miljoen Amerikanen tekenden intussen een petitie, waarin de staat Florida werd opgeroepen de wet te veranderen. Het westen van Mexico is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Hoge gebouwen in Mexico-Stad stonden te schudden, schudden, maar er zijn geen berichten over schade of gewonden.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 Het regime in Pyongyang zegt dat de aanstaande lancering onderdeel uitmaakt... van de festiviteiten rond de 100 100ste geboortedag van Kim Il-sung, de stichter van de staat. In Marokko is een Amerikaans legertoestel neergestort. Daarbij zijn twee militairen omgekomen en twee andere militairen gewond geraakt. De MV22 Osprey was vertrokken vanaf een vliegdekschip voor een training met het Marokkaanse leger. Door een onbekende oorzaak stort het toestel ten zuidwesten van de havenstad Agadir neer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 Aneb, ah, verkeersinformatie. In het westen en midden van het land en in Friesland komt plaatselijk dichte mist voor. Verder is het een normale ochtendspits. Ja, behalve dan de mist, want die zorgt wel voor wat langere files op de wegen, vooral rond Utrecht, want daar zijn een aantal spitsstroken buiten werking. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat dan ook de langste file... tussen de Afrik Gelder Malse en knooppunt Everdingen, 12 kilometer. En ook op de A27 vanuit Gorkum loopt het vast. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, 11 kilometer bij knooppunt Bad De werkzaamheden bij Arnhem op de A12 richting Utrecht... veroorzaken vertraging bij Arnhem Noord, 7 kilometer. En de A27 van Almere naar Utrecht... daar staat tussen Hilversum en Beeldhoven 4 kilometer. En dat komt door een ongeluk.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. De troepen van het Syrische leger zouden zich nu aan het terugtrekken moeten zijn. Of het ook gebeurt is niet duidelijk. Wat de VN moet doen als Assad zich niet aan de afspraken houdt, vragen we straks VN-deskundige Dick Leurdijk. De burgemeester Abu Talib gaat drugsrunners hard aanpakken. Uh, hoe hij dat gaat doen, dat vragen we hem zo dadelijk. En u hoort meer over de overval van vanochtend vroeg. Rond half vijf hebben we de melding gekregen van een overval. Die vond plaats op een geldtransportbedrijf. En uh, volgens de informatie is daar vermoedelijk een explosief gebruikt. En de politie heeft nog geen spoor van de daders. De daders van de overval zijn voortvluchtig. Hoeveel ze hebben buitgemaakt is niet bekend. Verslaggever Roel Pau was al vroeg in Nieuwegein. In de vroege ochtend hebben overvallers een deel van een gevel uit het pand van G4S geblazen. En zijn er daarna vandoor gegaan in twee Audi's. De politie heeft op- en afritten van de snelwegen hier in de buurt afgezet... en een helikopter de lucht ingestuurd. Maar voorlopig is er geen spoor van de daders. De twee vluchtauto's zouden voor het laatst zijn gezien in de buurt van Gorkum. Dus ze zijn in zuidelijke richting vertrokken. Op dit moment is de politie bezig met sporenonderzoek in en om het gebouw. Zo'n uur geleden is er nog een arrestatieteam naar binnen gegaan. Maar vermoedelijk is dat alleen maar bedoeld om zeker te weten dat ze alle vertrekken van het pand hebben gehad en veilig kunnen verklaren. Ik verwacht niet dat er nog daders binnen zijn. Brandweer en ambulance zijn nog wel ter plekke. Justitieverslaggever Robert Bas, Goedemorgen. Goedemorgen. We horen dus dat er een arrestatieteam het gebouw is ingegaan, ruim nadat die twee snelle Audi's uh, zijn gevlucht, er van door zijn gegaan. Hoe opereert de politie in zo'n geval als dit? Nou, je ziet toch dat de politie heel vaak verrast wordt in dit soort gevallen. Je moet ervan uitgaan dat dit soort bendes, dit soort criminelen, zeer zwaar bewapend zijn, zeer snelle auto's hebben. Nou, je weet hoe de politiebezetting s'nachts in Nederland is. Uh, daar kan niet adequaat op gereageerd worden. Het enige wat de politie zou moeten kunnen inzetten, dat is een arrestatieteam. Maar ja, voordat je die opgetrommeld hebt, dat duurt even. Het arrestatieteam is nu naar binnen gegaan om te kijken of er toch nog niet mensen zijn achtergebleven. Zodat ze inderdaad het sporenonderzoek veilig kan plaatsvinden.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 die op een speciale manier worden ingezet... zodat de kracht zeg maar, van de explosie naar binnen gericht is... En, en inderdaad een muur wordt vernietigd of een deur wordt vernietigd. Um, nou ja, dat, dat zijn de parallellen die dus heel duidelijk Je ziet De professionaliteit, het gebruik van explosieven... het gebruik van automatische wapens, snelle auto's. Um, daar Alles zeg maar, om zo snel mogelijk een slag te kunnen slaan... voordat de politie gealarmeerd is...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 Nou, dat is wel een verschil. Je ziet ook wel dat er geïnvesteerd wordt in nog snellere auto's voor de politie. Dat bij achtervolgingen dat beter kan. Maar ja, je moet je voorstellen: gewone politiemensen hebben niet meer dan een pistool en een auto die niet vaak uh, gepanzerd is. Uh, dit soort criminelen schieten gewoon met automatische wapens zonder scrupules op agenten. Ja, daar moet je wel een speciale agent ook weer tegenover zetten. Ja, overvallen zoeken ook nieuwe prooien natuurlijk, Robert. Banken worden steeds beter bewa bewaakt, be uh, beschermd. Juweliers zijn daar natuurlijk ook hard mee bezig. Het zijn dit soort geld. Transportbedrijven een nog te makkelijke prooi? Ja, blijkbaar. Je ziet dat ze zich goed voorbereiden. Ze observeren vaak dit soort bedrijven. Ze hebben soms informatie mogelijk van binnenuit. Dat zou me niet verbazen. Uh, en, en ze weten dat ze door het opblazen van een simpele deur of een muur naar binnen kunnen komen. Ja, de medewerkers van dit soort bedrijven hebben geen automatische wapens. Dus het is een vrij ongelijke strijd. Ze zijn vrij snel, ze zijn is vrij snel ook weer weg. Uh, ja, ik denk dat dit soort bedrijven zich heel goed achter de orde moeten gaan krabben. Van hoe gaan wij ons zelf beter beveiligen dit, tegen dit soort overvallen? Ja, Robert, je zegt die medewerkers uh, van zo'n bedrijf hebben geen automatische wapens. Mogen die wel terugschieten? Mogen die iets doen eigenlijk? Nou, Vaak hebben natuurlijk helemaal geen wapens. Het nee. zijn gewoon particuliere bedrijven. Uh, de, de Komt, die hebben wapens... Maar dat zijn ook niet meer dan pistolen. En daar richt je niet zo heel veel mee uit tegen automatische wapens. Ik denk dat Nederland uh, verrast is geweest vorig jaar door de overvallen. Maar dat we dit patroon vaker zullen zien. Totdat er weer een soort goed antwoord is gevonden. De banken zijn beter beveiligd. Maar nou ja, dit bedrijven zullen zich ook beter moeten gaan beveiligen. Anders zullen dit soort overvallen nog wel even door blijven gaan. Misschien belangrijk voor het oplossen van dit soort uh, uh, overvallen en het voorkomen ervan is te weten wie erachter zit. Wat, wat, wat weten we tot nu toe van bijvoorbeeld uh, de overvallers van Brinks? Nou, in het overvallen Brink zijn natuurlijk nu zo drie mensen aangehouden. Uh, uh, twee mensen in Amsterdam, eentje in Brussel. Wat we daarvan weten is, uh, de mensen die zijn aangehouden dat het een beetje meer faciliterend is geweest. Die hebben zeg maar communicatieapparatuur geleverd, hebben voorverkenningen gedaan. Uh, echt zicht op de grote bende erachter, is er volgens, is er volgens mij nog niet. Um, het leidt er inderdaad op, dat, dat zie je ook weer in het onderzoek naar de Brinkse overval, dat er hele duidelijke sporen zijn in België. Nou, in België zie je een hele reeks van uh, overvallen de laatste tijd. En het is, ja, de, Europa heeft geen grenzen meer. Het is niet zo makkelijk natuurlijk als een overval in een buurland te plegen. Snel terug te gaan naar België, want ja, uh, in, in de achtervolging gaat er natuurlijk altijd wel wat mis. Uh, uh, ja, het overval uh, kunnen we vrij man, makkelijk kunnen, zeg maar, uh, de benen nemen. Ja, het ziet er wel naar uit dat uit omgeving in Brussel... daar zeg maar de daders gaan komen. Oké. Robert Pas, dank voor nu. Meer over die overval op het geldtransportbedrijf Nieuwegein... vindt u op onze website, beelden daar ook, op nos.nl. Het is 13 minuten over 8 uur, luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het bestand in Syrië moest vanochtend vroeg vijf uur onze tijd ingaan. Zowel president Assad als zijn tegenstander zouden... in afspraak met vn Kofi Annan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 We praten door over de jongste ontwikkelingen in Syrië met uh, Verenigde Naties deskundige Dick Leurdijk. Meneer Leurdijk, goedemorgen. Goedemorgen. Leiden. We hoorden het Sander van Hoorn zojuist zeggen. Als alle partijen zich aan het staakt het vuren houden. gaan demonstranten misschien wel weer de straat op. En dan is de vraag: wat doet het leger? Wat denkt u? Zal het leger de demonstranten dan met rust laten? Ja, nou dat is natuurlijk heel moeilijk om dat vanaf deze plek te zeggen, maar op zichzelf kan ik me voorstellen dat uh, het leger in eerste instantie probeert zich heel terughoudend op te stellen, al is het alleen maar om uh, de goede wil te tonen naar uh, de buitenwereld, maar de incidenten van vandaag zeggen natuurlijk nog niets over de duurzaamheid van het staart of vuren, wat uh, uiteindelijk de inzet is van de situatie van dit moment. Het, het, het moet, moet nu gaan om een, om een akkoord uh, waarbij beide partijen zich neerleggen uh, bij het uh, bij ja, het accepteren, de consequenties van het neerleggen van de wapens. Ja, het is nog rustig. Er komen geen berichten van gevechten vanuit Syrië. Maar het is ook nog vroeg in de ochtend. Dat is nu niet ja. ongebruikelijk. Gisteren zei Kofi Annan nog wel goede hoop te hebben. Hij had ook wel een bevestiging van Assad dat hij zich eraan zou gaan houden. Ja. Maar zou hij daar zelf in geloven, denkt u? Ja, nou, ik, ik, ik vind dat er heel veel ruimte is voor sceptisch... gelet op de opstanding van de Syrische regering in de afgelopen dertien maanden. En ik denk ook dat die sceptisch natuurlijk toch wel internationaal breed, breed gedragen wordt. Maar de bal ligt nu bij de partijen en bij het conflict. Kofi Annan heeft er nadrukkelijk om gevraagd... dat er een eerste stap zou moeten komen van de kant van de Syrische regering. Daar, uh, daar, in dat stadium zitten we nu. Uh, vervolgens moeten de, de oppositie moet bereid zijn om de wapens neer te leggen. En dan zijn we in een situatie waarin sprake kan zijn van een staak het vuren. Dan gaat het vervolgens om het duurzaam maken van dat staakt het vuren. En daarvoor zal een nieuw initiatief nodig zijn... namelijk het ontplooien van een waarnemersmissie op het grondgebied van Syrië. En um, daar hoor je eigenlijk heel weinig over. Want het lijkt me wel van het grootste belang... dat als Kofi Annan erin slaagt om dat staak tot vuren tot stand te brengen... ja, dan is de volgende noodzakelijke om dat tot een succes te brengen, het instellen van een waarnemersmissie. En daarvoor heb je twee ontwikkelingen nodig. In de eerste plaats moet er sprake zijn van diplomatieke contacten... tussen het VN-hoofdkwartier en, um, uh, en, uh, en de regering in, in, in, in Damaskus... over de voorwaarden waaronder zo'n uh, waarnemersmissie dan, uh, dan kan, uh, kan uh, ontplooid worden. En daarvoor zijn nu volgens mij nog maar de eerste uh, contacten gelegd. En vervolgens zal er op het niveau van de VN en Veiligheidsraad een formeel besluit moeten worden genomen... over het instellen van zo'n waarnemersmissie. Tja, er zijn nog een hoop uh, drempels te nemen, hobbels te nemen. Überhaupt is het nog niet zover. Moeten we niet stellen dat Annan uh, een aantal weken geleden... aan een onmogelijke missie is begonnen? Want het kan zo maar misgaan, hè? Ja, dat is absoluut waar. Het is een buitengewoon wankel evenwicht. Er hoeft vandaag ook maar iets mis te gaan. En eh, dan eh, wordt meteen dat hele zespuntenplan van eh, kofi Annan eh, eh, ondergraven. Dus we zijn er nog lang niet. En zelfs al, al, al wordt het vandaag een, een succes, dan, dan moeten we toch nog met angst een beven afwachten wat ontwikkelingen in de komende dagen en, en, en weken zijn. Eh, eh, al is het maar, omdat dat zolang er geen formeel akkoord is over het, over het opzetten van de waarnemersmissie, ja, dan zit... We in de, eigenlijk in dezelfde situatie als dit moment, dat er geen journalisten, geen buitenlandse waarnemers zijn die met eigen ogen en oren kunnen vaststellen in hoeverre beide partijen zich houden aan dat ingegaan staakt het vuren. Ja, meneer Leurdijk, even speculeren. Maar, want als het vandaag al gelijk misgaat, is er dan een plan B? Of is het dan alle ballen op Rusland? Ja, dat is een hele goede vraag. Nee, dan, er is, geen, plan, er is geen, geen, geen alternatief plan. Er is geen plan B. Uh, dit is uh, dat zespuntenplan van Kofi Annan. Dat is waar de internationale gemeenschap zich via de VN-veiligheidsraad achter geschaard heeft. En daar zullen we het voorlopig mee moeten doen. Dus ik begrijp best dat Kofi Annan uh, optie, uh, ja, noodgedwongen heel optimistisch is natuurlijk. Hij probeert beide partijen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Maar tezelfde tijd is diezelfde Kofi Annan... Staat met lege handen op het moment dat, dat een van beide partijen zich niet, om wat voor reden ook, langer wens te houden aan de voorwaarden van dat, uh, van dat zespuntenplan. En dan staan we als internationale gemeenschap opnieuw eigenlijk volledig met lege handen. Dick Leurdijk, en... uh, ja hartelijk ja, dank En, en, en, en ja? dan kan dat diplomatieke onderhandelingsproces Kunnen we weer dus beginnen, ja? we helemaal opnieuw beginnen. En de Russen spelen daar absoluut een heel cruciale uh, uh, rol bij. Precies, want daar moet Assad natuurlijk ook wel rekening mee houden. Verenigde Naties deskundige ja. Dick Leurdijk, hartelijk dank. Heimwee had hij, Martin Bril naar Nederland. Hoort u zo meer over. Eerst maar eens even kijken hoe het is op de weg, Wijnald Zwaan. Ja, niet best, bijna het drukste moment van de ochtendspits. 45 files, bijna 200 kilometer, alles bij elkaar. Het helpt niet mee dat op veel plaatsen nog steeds de spitstroken eruit liggen door de dichte mist. Vooral rond Utrecht veroorzaakt dat veel oponthoud. en dat zien we dan op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voorknopend Everdingen, 15 kilometer file. Dus meteen de langste file. De op 1 en langste staat op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voorknopend Bad Overdorp, 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Martin Bril. Hij overleed de schrijver in 2009. Maar er is een nieuwe bundel van hem en die heet Heimwee naar Nederland. En in die bundel staan stukken van bril uh, waarin hij het moderne Nederland beschrijft. Heimwee naar Nederland, zo heet ook de tentoonstelling in het Letterkundig Museum, die vanmiddag wordt geopend. Een kleine 200 foto's die de schrijver maakte tijdens zijn omzwervingen zijn te zien op die tentoonstelling. Ook zijn aantekeningenboekjes, de boeken en de reisgidsen die hem inspireerden en zijn verzameling pennen. En ook zijn iPod is er, maar daarop de muziek van een van zijn favoriete artiesten, Steve Earl. Als je het letterkundig museum binnenkomt en je loopt de trap op, en het eerste wat je dan meteen ziet is een, een foto, een, een levensgrote foto van een grote gele Volvo, een Volvo. V-70 of 850 Nee, een Volvo T5R. Een Volvo T5R is dat, ja. Ja, dit is een monster. En Anneke Steenhouwer, de weduwe van Martin Bril... dat was de wagen van Martin, hè? Dat was lang de wagen van Martin. En uh, nu rijden wij erin rond. Nog steeds. Wij rijden er nog steeds in rond. Hoe is die uh, tatoosheiding eigenlijk, eigenlijk uh, opgebouwd? Ik uh, was afgelopen uh, najaar opnieuw... Uh, het boek Heimwee naar Nederland aan het samenstellen... En heel sterk drong zich het beeld aan mij op dat Martin op zondag omringt met zijn kaartenboeken. Hier zien we de Topografische Atlas liggen van Nederland. Dat was een van zijn favoriete boeken. Daar zie je de prachtige namen Holward en Ternaert. En al die namen die inspireerden enorm om dat land in te trekken. En... Ja, want hier hadden in, uh, in het huis, uh, in de gang... want zo begint dat boek ook. De wandkaart. de wandkaart, ja. De wandkaart van Nederland, helaas. Die kan hier niet hangen, want er is geen ruimte voor. Maar de wandkaart van Nederland, ja, dat bracht bij hem zijn fantasie tot leven. En dan bracht hij dat land in kaart. Hij bracht zichzelf in kaart. Ik denk dat hij gewoon in staat was om alle boeken en gedichten... en muziekstukken die hij ooit gehoord had om die gewoon in die kaart in te vullen. Zo lijkt het bijna. En ik was dat boek aan het samenstellen. En al die dingen die kwamen bij mij naar boven. En in het archief zat ik te kijken naar alle foto's die hij onderweg gemaakt had. Die zien we hier ook. En dat waren uh, gewoon reminders voor hem, herinneringen? Of, of gebruikte hij die dan... Het waren reminders, maar uiteindelijk hier zien we een foto van een eenzame fiets bij een bushalte. Nou, een eenzame fiets bij een bushalte is voor een schrijver als Martin Bril een verhaal ja, van tien kantjes. Wat is er gebeurd? En waarom staat die fiets daar? En staat die fiets daar elke dag? En wie is degene die op die fiets staat? En waarom zit er de barst in de ruit van die bushalte? Komt er nooit iemand anders dan die ene fietser bij die bushalte? Er gaat natuurlijk een leven achter schuil, achter een bushalte. Nou, hij is wel een uh, zwak voor bushalte. Hij is enorm zwak voor bushalte. Ik vind ook dat er posters gemaakt moeten worden van alle bushaltes die Martin gefotografeerd heeft. En wie de vitrine is ook aan het bewonderen is en het boek Heimweer in Nederland is Bartje Bot. Een van de vrienden, beste vrienden van, uh, van Martin Ryl. Uh, Bart, uh, als je dit ziet, wat uh, komt er bij jou dan boven? Nou, eigenlijk heel veel. Heel veel. Uh, omdat, uh, omdat het uh, uh, drie jaar geleden is dat hij overleed. En ook drie jaar geleden is dat ik uh, heel veel dingen zag... Uh, heel veel dingen uh, hebben Ronald Gipphard en ik meegemaakt, omdat we met uh, Martin de laatste jaren van zijn leven op tournee zijn geweest. Dus heel veel foto's zijn geëxpliceerd. Daar herken je de plekken. Oh ja, daar wil je stoppen en die bushalter wou hij fotograferen. En nou, en uh, bushaltes had hij wat, hè? Ja, bu ja, ja uh, uh, bushaltes, maar ook wel bedrijfsterreinen en, uh, en uh, gemalen. En, maar zijn ja, helemaal. Dat, dat was een fascinatie van hem. Ja, en hoe, uh, hoe uh, uh, eenzamer of desolater, hoe beter. Ah, ja, er zijn mensen die zeggen van ja, uh, wordt het niet enorm uitgebreid op deze manier? Vind je dat? Of? Ja, mensen willen natuurlijk altijd graag een negatieve kant van iets zoeken. Die moet er ook zijn, die negatieve kant. Ik vind zelf persoonlijk, zeker in Heimwee naar Nederland... de stukken los van de krant nog veel sterker werken... omdat ze heel veel ruimte krijgen. Die teksten die hebben ruimte nodig. Lees er ook niet meer dan zeven achter elkaar. Dan kan je het gewoon even rustig door je hoofd... Uh, Laten gaan. en Los van de uh, drukte van de dag zijn de stukken heel troostrijk. En troost, dat is wat Martin de mensen wilde bieden. Anneke Stehauer, hoorde u de weduwe van Martin Bril? En Ron Holman sprak met haar. Zullen we even teruggaan naar gisteravond? Wel oh ja, ja. vooraf bestempeld als super woensdag. Dat het was een uh, belangrijk voetbalavondje in de Eredivisie. Met PSV moeten we toch concluderen als grote verliezer. Het uh, landskampioenschap lijkt verkeken. PSV verloor gisteravond met 2-1 van RKC. En staat nu vijfde met maar liefst zeven punten achterstand op koploper Ajax. Arno Vermeulen blikt terug met de coach van PSV. Philip Cocu, hoe groot is de teleurstelling bij PSV en bij jou? Die is uh, vrij groot, ja. ja. We hadden hier uh, moeten winnen en dat is niet gelukt. Daar ben ik teleurgesteld over, logischerwijs. Kun je aanwijzen waarom het niet gelukt is? Nou, ik denk dat RKC heeft wel het geduld gehad om te wachten op, op de momenten en de kansen die ze zouden krijgen. Zij wisten ook dat ze niet veel kansen gingen creëren tegen ons. Nou, wij wisten ook dat we er niet heel veel gingen krijgen tegen RKC. Ze hebben vanuit een gesloten, goede organisatie gespeeld. Uh, we hebben dat ook geprobeerd te doen. Maar toch hebben we net iets te veel weggegeven aan uh, deze goed georganiseerde ploeg. En daar hebben ze maximaal gebruik van gemaakt. En wij waren niet in staat om, uh, om heel veel uh, gevaar te creëren tegen, tegen RKC. Ja. Dan, uh, dan speel je een moeilijke wedstrijd. Jullie strategie was ook toch uh, wel geduld. Uh, kan het niet anders? Kan je ook niet zeggen... ik ga er vanaf de eerste minuut zeg maar bovenop en ik probeer het wat sneller uit te spelen? Nou, volgens mij, dan heb je niet goed opgelet. Want volgens mij was er geen sprake van geduld toen wij de wedstrijd zijn begonnen. Dat was gewoon prima. We hebben druk uh, proberen te zetten. Uh, we hebben eigenlijk uh, de hele wedstrijd wel het initiatief uh, uh, in de wedstrijd gehad. Uh, bijna de hele wedstrijd op, op hun helft gespeeld. En uh, zij hebben het klein gemaakt en gewacht op, uh, op de moment dat wij uh, balverlies leden. Uh, ik zei al, ze hebben maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die ze hebben gekregen. Wij hebben te weinig kansen kunnen creëren, maar... Ik ga niet zeggen dat wij nu afwachtend gespeeld hebben. Dat vind ik zeker niet. Ik had het over geduld en het tempo waarin. In zo'n wedstrijd als vandaag moeten, misschien spelers, moeten er spelers zijn die individueel iets extra's kunnen laten zien. Was dat ook het probleem, dat er geen spelers waren die uitblonken? Nou, je hebt uh, spelers nodig die in een kleine ruimte uh, mensen uit kunnen spelen. Of uh, net met een, met een snelle 1-2 uh, iets kunnen creëren.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 Nou, ik denk dat ze wel de intentie hadden om deze wedstrijd te winnen. Ik bedoel, het was belangrijk uh, genoeg. Er was ook geen sprake van onderschatting. Waar waren soms aan ligt dat het niet helemaal loopt. <coughs> of dat de finesse of, of net dat laatste stapje er niet is. Dat, dat is het voetbal niet altijd te verklaren. Maar uh, na een achterstand, uh, 2-0 achterstand zie je wel een bepaalde reactie die je daarvoor wat minder ziet. En daar, daar ben ik wel teleurgesteld over. Want dan kan het wel. En dat moet in het begin ook zo zijn. vind je ze toch te weinig fel dan op bepaalde momenten? Ja, op sommige momenten wel. Ja. Vierde nederlaag op rij in een uiterstrijd voor PSV. Dat is PSV eigenlijk onwaardig hè, als je naar die cijfers kijkt. Ja, dat is een hele slechte reeks in de uiterstrijden. Wat betekent dit voor dit seizoen? Nou, Dat we de titel wel uit ons hoofd kunnen zetten. En denk ik, We hebben zaterdag wedstrijd tegen AZ. Daar moeten we ons op gaan richten. Dan kijken wat we nog maximaal uit het seizoen kunnen halen.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 Verbeter de performance van uw organisatie. Management Drives. Mastering Leadership. Ontdek de Robeco-fondsen voor beleggers die zich niet laten leiden door de baan van de dag. Ga naar robeco.nl slash verantwoordrendement. Robeco. de Investment Engineers. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives. Mastering Leadership.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 Overval is geldtransportbedrijf nog voor vluchtig En politiebonden gematigd positief over cao-gesprek. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Negens. In Nieuwegein is vanochtend een overval gepleegd op een geldtransportbedrijf. G4S heet dat. Met een explosief is een deur uit het pand geblazen. Daarna zijn de daders naar binnen gegaan. Wat ze hebben meegenomen is nog niet bekend. Medewerkers van het bedrijf bleven ongedeerd. Verslaggever Roel Pauw in Nieuwegein. Op dit moment is de politie bezig met sporenonderzoek in en om het gebouw. Zo'n uur geleden is er nog een arrestatieteam naar binnen gegaan, maar vermoedelijk is dat alleen maar bedoeld om zeker te weten dat ze alle vertrekken van het pand hebben gehad. De overvallers gingen er in twee Audi's met hoge snelheid vandoor in de richting van het zuiden. Ze zijn voor het laatst bij Gorkum gezien. Vorig jaar juni was er in Amsterdam een vergelijkbare overval bij Brinks. Volgens justitieredacteur Robert Bas zijn er duidelijke parallellen. De professionaliteit, het gebruik van explosieven, het gebruik van automatische wapens, snelle auto's. En daar Alles zeg maar, om zo snel mogelijk de slag te kunnen slaan voordat de politie gealarmeerd is. En dan weer de benen te kunnen nemen richting het zuiden. Wat dat is ook wel opvallend. Ook in dit geval zijn de daders opnieuw gevlucht naar het zuiden. Bij die vluchtpoging vorig jaar verongelukte een van de wagens op de A2 bij Waardenburg. De overvallers ontkwamen daarop in een andere auto. Later zijn wel drie verdachten opgepakt. Twee in Amsterdam en één in Brussel.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 Als de bonden en de minister dan genoeg mogelijkheden zien... dan wordt het CAO-overleg officieel hervat. In Syrië moet het regeringsleger alle wapens hebben neergelegd. De deadline die met de VN is afgesproken verliep vanochtend om vijf uur. Er zijn tot nu toe geen berichten van gevechten. Volgens de afspraken met de VN had het Syrische leger dinsdag al moeten beginnen... met die terugtrekking. Daar is niks van terechtgekomen, zegt correspondent Sander van Hoorn. Er zijn zelfs berichten dat er uh, vannacht nog uh, tanks...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 In Florida is een burgerwacht aangehouden voor de dood van een ongewapende zwarte tiener. Burgerwacht George Zimmerman schoot de 17-jarige jongen Traven Martin bij een supermarkt dood... omdat hij zich verdacht zou hebben gedragen. Veel Amerikanen noemen het een racistische moord. De moeder van Traven hoopt dat door de dood van haar zoon mensen niet meer naar hun huidskleur kijken. Ik wil gewoon van mijn hart naar jouw hart Want een hart heeft geen kleur. Het is niet zwart, het is niet wit, het is de moordenaar van Traven Martin moet zich morgen voor de rechter verantwoorden. In zijn laatste verklaring zei burgerwacht Zimmerman dat hij schoot uit zelfverdediging. Dat was nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online. Momenteel komen er in het noordoosten nog een paar buien voor. In de rest van het land is het nu droog. Het midden en westen van het land hebben wel te maken met mist... en plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter, ofwel dichte mist. Nou, de temperatuurverschillen zijn ook nog steeds groot. In het oosten is het een graad of 5. In het westen ligt de temperatuur plaatselijk rond het vriespunt. Nou, de komende uren zal de mist langzamerhand gaan verdwijnen... Eerst is het dan op veel plaatsen nog bewolkt, maar uiteindelijk zal de zon voorzichtig doorbreken. Vanmiddag ontstaan er steeds meer stapelwolken en hier en daar komt er ook een bui tot ontwikkeling. Nou, het binnenland maakt de meeste kans op die buien. De kustprovincies houden het overwegend droog met redelijk wat zon. De middagtemperatuur ligt rond de graad of 12 en daarbij staat een zwakke wind. Die is vanochtend uh, komt die nog uit het zuidwesten. Vanmiddag draait hij naar het noordwest noordwesten en trekt daarbij iets aan wat dan zwak tot matig. Morgen vrijdag dan wisselen zon en stapelwolken elkaar af en is er in de middag weer kans op een lokaal buitje. Het wordt dan zo'n 12 à 13 graden. ANDB ah, nee, verkeersinformatie. Het hoogtepunt van de ochtendspits, 55 file staan er bij elkaar, 220 kilometer. Maakt het toch tot een normale spits, maar op sommige plaatsen is die wel wat drukker. Dat zien we vooral rond Utrecht. En dat heeft ook te maken met de dichte mist die daar hangt, want veel spitsstroken zijn dicht. De langste file die staat op de A2 vanuit Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 17 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is het ook opvallend druk voor Maastricht, 7 kilometer file door de langdurige werkzaamheden.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 Ariep, mevrouw Ariep, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moet dat dan zo snel mogelijk komen? Omdat we gezien hebben bij PIP-implantaten, borst implantaten, uh, afgelopen jaar, dat er uh, iets mis is gegaan... en dat het voor de inspectie bijna onmogelijk is uh, geweest... om die vrouwen te, te traceren. En dat uh, kan natuurlijk niet. Als je geen registratie hebt... en we weten dat bij implantaten de veiligheid niet helemaal gegarandeerd is... moet je minstens uh, de vrouwen kunnen oproepen als, uh, als het niet goed gaat. Hmm. De rol van de inspectie... Um... Ja, sinds gisteren toch ook wat omstreden. Hè? We willen even dat nieuws aan u voorleggen. De inspectie kreeg al sinds 2002 meldingen over problemen met deze pip-implantaten. Acht jaar later, in 2010, verbiedt de inspectie de implantaten na waarschuwingen vanuit Frankrijk. Even naar deze vrouw. Die kreeg een pip-implantaat nadat haar borst was verminkt door kanker. en Ze schrok toen ze hoorde dat die implantaten kunnen gaan schoren. Scheur, laat even luisteren. Op dat moment kreeg ik ook nog te horen in het journaal dat, dat er uh, wellicht uh, kanker zou kunnen ontstaan door deze implantaten. ik dacht: ja, maar ik heb, ik heb, het, ik heb het al gehad. En, en uh, ja, wellicht heb ik uh, cellen die daar veel ontvankelijker voor zijn. En ja, dan zit er iets in mijn lichaam wat, wat, wat, uh, ja, wat gewoon niet goed is en wat het zou kunnen verergeren. Dus dat was echt een hele grote angst voor mij op dat moment. Mevrouw Riep even daarover gesteld. Gaat u vragen stellen aan de minister... dat de inspectie dus al sinds 2002 meldingen heeft gehad... en niet zoveel gedaan heeft daarmee? Ja, dit vind ik echt een schandaal hoor, wat, wat nu naar buiten is gekomen. Want tot nu toe heeft de inspectie gezegd... dat ze geen meldingen hebben gehad. Uh, en ook dat zij pas in actie zijn gekomen... nadat Frankrijk aan de bel heeft getrokken. En ik, het, het kan niet zo zijn dat er meldingen zijn geweest... en dat de inspectie daarmee niks heeft gedaan. Het vertrouwen in de inspectie inspectie is zo behoorlijk geschaad En ik vind dat de inspectie gewoon heeft gefaald. Dus daar zal de minister vandaag uitleg over moeten uitgeven. Het kan niet zo zijn dat, dat burgers die dan uh, gezondheidsrisico's uh, lopen... want ja. het, alles wat met implantaten te maken heeft... Uh, heeft de afgelopen tijd gewoon niet gefunctioneerd. Nee, de keuring en, en, bijvoorbeeld. Uh, en, en ook even naar, naar uw registratiesysteem. Want wat heeft dat voor zin als de inspectie überhaupt niet reageert, mevrouw Riep? Nou, kijk, er moet een verplicht registratie komen van alle inwendige implantaten. We hebben het nu over borstimplantaten, maar het gaat ook bijvoorbeeld om andere implantaten. En alle complicaties moeten worden geregistreerd. Dat, dat staat vast. Maar alles valt of staat met een goed, functionerende, uh, goed, goed functionerend uh, toezicht. En dat is dus de inspectie. En als die inspectie de orde niet op zaak, of zaken niet op orde heeft, dan heeft uh, de minister een probleem. Dus de minister moet zo snel mogelijk het liefste voor de zomer ervoor zorgen dat alles goed functioneert, dat het vertrouwen in de inspectie terugkomt en dat diegenen die afgelopen jaren uh, niet goed hebben gehandeld, uh, klachten van vrouwen niet serieus hebben genomen, die moeten maar iets anders gaan doen. Uh, nou is het natuurlijk wel zo dat zo'n registratiesysteem uh, dan de zorg achteraf betekent, hè? want dan kun je waarschuwen als er iets mis is, maar dan hebben die vrouwen, als we het hebben over borstimplantaten, die implantaten al wel gekregen. Moet je niet zorgen dat het niet fout kan gaan, dat je die controle erop... Verscheept. Ja, dat moet zeker het geval uh, zijn. Want al die implantaten borstimplantaten, eerst was het alleen maar die pip. Hè. Daarvan zei de minister, ach, uh, dat is een, een, een fraudegeval. Dat kan je nooit voorkomen. Maar nu blijkt dus dat andere uh, borstimplantaten ook niet veilig zijn. Nee. Uh, en dat betekent dus dat er een scherpe uh, controle moet zijn... op de kwaliteit van de implantaten. En het kan niet zo zijn dat je als je een auto moet laten keuren... worden meer eisen gesteld dan aan bijvoorbeeld ja. borstimplantaten. Het is gewoon een soort keurmerk van Vereniging van Huisvrouwen... en daarmee wordt het op de markt gebracht. En alle vrouwen worden letterlijk en figuurlijk blootgesteld... aan, aan gevaarlijke uh, uh, gezondheids... Uh, ja, dus die test, okay. die controle moet ook beter. Die moet scherper en de minister moet echt vandaag verantwoording afleggen. En de minister moet nu komen met een concreet plan van aanpak... om de veiligheid en gezondheidsrisico's bij vrouwen te voorkomen. Mevrouw Riep van de Partij van de Arbeid, dank u wel. Dank u wel. 12 minuten over half negen is het. We gaan door naar Rotterdam. Burgemeester Abu Talib van de havenstad wil drugsrunners harder gaan aanpakken. Via een drugsrunners volgsysteem. Daarvoor heeft hij overleg gevoerd met zijn collega in Maastricht, Onno Hoes. Want de drugsrunners opereren tussen Rotterdam en Maastricht onder andere. En Maastricht heeft daar veel last van. Burgemeester Abu Talib, goedemorgen. Goed Leg eens uit, wat houdt zo'n drukrunnervolgsysteem in? Nou ja, wat wij zien is dat als gevolg van een vrij stevige schoonmaakoperatie... die we de afgelopen anderhalf jaar in Rotterdam aan het uitvoeren zijn. waarbij honderden van die drukrunners opgepakt zijn. dat voor vele anderen die niet direct opgepakt zijn. het te heet is geworden in Rotterdam. En die zijn vertrokken naar het zuiden van Nederland... Overigens niet alleen naar Maastricht, maar ook naar Venlo. Is onze overtuiging ja. uh, om twee redenen: uh, om uh, dat het hier niet prettig vinden en twee omdat daar gewoon om meer te verdienen uh, valt. Ja. En daarom hebben we tegen elkaar gezegd, ja, deze lui opereren niet langer lokaal. Dus een lokale aanpak is ook niet meer voldoende. Je zou eigenlijk een nationaal systeem moeten hebben waarbij alle bewegingen van deze lui, de namen, de geboortedata, de type transacties die ze gehad hebben, type auto's waarin ze rijden, autoverhuurbedrijven waar ze auto's huren, de fysieke bewegingen tussen verschillende plekken in Nederland ingeregistreerd kunnen worden, zodat als ze te maken krijgen met dienters in Venlo of in Maastricht met 1 opslag kunt zien okay. en wat er aan de hand is. Maar begrijp ik nou goed dat ze wel allemaal uit uw stad komen, meneer Bertano? Nee, dat is niet zo. Er zitten ook, uh, natuurlijk ook uh, mensen bij die uit uh, de regio Maastricht uh, zelf komen. Maar er zitten ook lieden bij die, uit, uh, heb ik begrepen, uit, uh, te, tegen het licht houden van de namenlijsten die we ook gehad hebben, uit Gouda en Utrecht uh, komen. Maar er zitten tientallen die uit Rotterdam uh, komen. En met name uit Rotterdam Noord en Rotterdam West. Yeah. En het zijn overwegend jongeren met een Marokkaanse achtergrond. Ja. U, u weet dus meneer duidelijk wie het zijn, of de politie weet wie het zijn, um, geeft u dan nu aan, als u zegt er moet dossiervorming gaan plaatsvinden, er moeten dossiers komen, dat ze nu uit Rotterdam vertrekken en vervolgens in Venlo over in helemaal opnieuw kunnen beginnen? Nee, dat is natuurlijk niet zo. Um, uh, degene die op heterdaad wordt uh, betrapt, die wordt gewoon gepakt. En die gaat gewoon de bak in. Um, Waar waarvoor eigenlijk? Wat, wat is strafbaar wat zij doen? Nou uh, ja, drugshandel is natuurlijk, zeker uh, als het gaat om uh, grote hoeveelheden... Maar mee. zij leunen alleen maar, zij leiden mensen naartoe. Ja, maar dat is, uh, uh, dat is voor, de, voor de rechter uh, deel uitmaken van hetzelfde systeem... om uh, drugs aan de man uh, te brengen. Daarvoor worden ze ook, uh, ook gestraft. Maar ze zijn, maken zich ook ongelooflijk schuldig... aan uh, zeer gevaarlijk rijgedrag op de, uh, op de snelwegen. Uh, gisteren hebben we ook met het Openbaar Ministerie gesproken... over de vraag of je bijvoorbeeld daarin een grond kunt vinden... om de rijbewijzen aan te pakken. Uh, want dat is de bron van hun, uh, van, hun, uh, van hun inkomsten. En zo willen we eigenlijk aan alle kanten het net uh, sluiten. Uh, we weten ook dat een aantal families... Uh, eigenlijk van, van, van hoog tot laag in die familie dus heel veel mensen in uh, drugs geïnvesteerd zijn inclusief uh, dames en meisjes uh, waarvan we ook het vermoeden hebben dat de inkomsten daar vandaan vooral ook uh, buiten uh, Nederlanden worden geïnvesteerd uh, en met name in Marokko willen wij uh, de komende maanden uh, in overleg met ons ministerie van buitenlandse Zaken en de Ambassade al daar ook uh, onderzoek instellen. Maar dit is dus echt een probleem van een hele gemeenschap, hè, als ik u zo hoor. Hele families die hier aan meedoen, uh, jongeren die kennelijk nou, als enige perspectief zien om uh, maar drugs te runnen en in de criminaliteit te zijn. Heeft u naast dat u een harde aanpak nu najaagt met een drugsrunners volgsysteem ook en aanhoudingen uh, ook de mogelijkheid om... Om iets anders te bieden in Rotterdam. Het is hard voor degene die absoluut niet wil luisteren. Maar we zijn ook zacht voor degene die een alternatief in zijn leven wil. Zijn leven wil verbeteren. Het onderwijs wil opzoeken. Op een gewone manier aan een baan wil komen. Daar hebben wij ook systemen voor. Ook in het Rotterdamse ontwikkeld. En we hebben ook met de Mokaanse gemeenschap zelf. Met name in West en in Noord. Gesprekken gevoerd de afgelopen tijd. Om ervoor te zorgen dat zij zelf. Deze lui ja. werkelijk sociaal dumpen. En wat zeggen ze dan? Nou dat doen ze ook heel graag. Gisteren waren ze ook betrokken bij het overleg. Want de Marokkaanse gemeenschap in Rotterdam zelf, meer dan 30.000 zielen, die hebben als eerste ongelooflijk imago-schade te, te hebben van, deze, van de daden van deze honderden jongeren. En het is erg belangrijk dat zij zich daar tegen uitspreken, maar ze ook die maatschappelijk isoleren in clubverband of in moskeeverband, et cetera. En uh, gisteren is er bijvoorbeeld aan de orde geweest dat de gemeenschap in moskee geen giften meer zou moeten accepteren van deze lui. Want vaak willen ze toch een zekere maatschappelijke positie inkopen als het ja. ware... door een deel van hun criminele activiteiten op die manier uh, aan te werken. Ja, dus de gemeenschap is zelf ook aan zeggen. De gemeenschap is erg wakker, ook omdat zij uh, zelf als eerste daar enorm onder lijden. Ja. Heldig. Burgemeester Abo Talap van Rotterdam, dank u wel. Ik dank u zeer. Is het inktzwarte beeld dat de commissie de wit schetst over de aanpak van de bankencrisis terecht? Gaan we het zo aan econoom Ivo Arnold. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB in Mijnland Zwaan. Er rond Utrecht een drukke spits door de afgesloten spitsstroken... vanwege de mist. En de langste file staat daardoor op de A2 vanuit Den Bosch... voor het knooppunt Everdingen, 15 kilometer. En die op de A12 bij Utrecht valt op richting Arnhem... tot aan Bunnik, 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Nederlandse autoriteiten hebben grote fouten gemaakt... bij het redden van banken tijdens de kredietcrisis. Dat concludeert de parlementaire enquêtecommissie De Wit... in zijn eindrapport. Maar niet alleen zij... Iedereen zat fout in de kredietcrisis. Dat is bijvoorbeeld de kop van de Volkskrant vanochtend. Politici, banken, toezichthouders, Europa en misschien ook wel journalisten schrijft de krant. Ivo Arnold, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En tijdens de verhoor van de commissie De Wit onze vaste commentator. Mijn Arnold, als iedereen gefaald heeft, dan heeft toch eigenlijk niemand gefaald? of Hoe moeten we dat nou zien? Ja, kijk, de, inderdaad wordt iedereen op zijn fouten gewezen in het rapport. Um, maar de commissie legt toch ook heel duidelijk de politieke verantwoordelijkheid bij de minister van Financiën. Dus ik, ik vind zelf dat het oordeel over de minister van Financiën wel heel erg hard is. Heel erg hard? Onterecht te hard? Nou, vanuit de Tweede Kamer is het wel begrijpelijk. Hè? De minister was politiek verantwoordelijk. Hij heeft de Kamer buitenspel gezet en er zijn fouten gemaakt. Uh, maar het rare is, als je aan honderd economen zou vragen... hoe heeft de Bos het gedaan tijdens de kredietcrisis... dan zou de overgrote meerderheid zeggen dat hij het heel erg goed gedaan heeft. Dat hij de regie in handen had, dat hij de moed had om moeilijke beslissingen te nemen. En dat die beslissingen over het algemeen heel goed zijn uitgepakt. Dus er zit een beetje een spanning tussen. Ja, en meneer Arnold. En die lof kreeg Bos ook, hè? direct nadat het had plaatsgevonden. Ja, die lof kreeg hij. En ik denk eerlijk gezegd dat dat rapport daar weinig aan afdoet hoor. Maar u bent erbij geweest, Lara zei het. u heeft het ja. voor ons gevolgd die verhoren. Hoorde u dit al af aan het verhoor van Bos? Dat... Nou, ik vond tijdens de verhoren vreemd genoeg, vond ik de commissie veel kritischer over de Nederlandse bank. En vond ik tijdens te verhoren dat de dat minister van Financiën er vrij goed uitkwam, eigenlijk. Dus die harde toonzetting in het rapport heeft mij wel een beetje verrast, ja. Wat me ook opvalt is dat ja, toch jarenlang banken wereldwijd hun gang hebben kunnen, kunnen gaan. Er uh, werd weinig informatie gegeven, er werd misschien ook ja. weinig gevraagd. Uiteindelijk is Lehman Brothers en alles wat daarna gebeurde een wake-up call geweest voor iedereen. Is het dan misschien achteraf wel makkelijk praten? Ja, en ik denk dat uh, kijk, de commissie heeft het over grote fouten hè, die in het crisismanagement zijn gemaakt... Maar wat verwacht je? Verwacht je een foutloos crisismanagement... als je twee megabanken hebt laten ontstaan die zo complex zijn... Eh, en waar de toezichthouder eigenlijk in de loop der tijd weinig inzicht in heeft opgebouwd? Verwacht je dan foutloos crisismanagement? Ik denk dat het werk eigenlijk in een ideale situatie al lang van tevoren had moeten worden gedaan. Daar zijn al veel eerder fouten gemaakt, zeg Ja, die, die, die banken zijn te groot gegroeid, te complex geworden. Er was te weinig inzicht in de buitenlandse activiteiten. Hè, en Dat merkt de commissie ook op. Uh, en tijdens uh, dat najaar van 2008 uh, heeft uh, de minister en heeft DNB... en heeft iedereen zijn best gedaan... Maar het, het is niet voor niks dat de grote dossiers... Hè, ABN AMRO, Vochtes en ING met de grote complexe banken... dat daar de fouten zijn gemaakt. Want de commissie is vrij kritiekloos over de simpele maatregelen. Hè, de verhoging van de depositogarantieregeling ISAFE en, en andere kleine zaken. Ja. En dat is natuurlijk logisch bij zulke complexe dossiers... dat je in een uh, crisistijd uh, niet helemaal foutloos kunt doen. Uh, nee, en dan verder teruggaan. Het blijkt dus duidelijk dat de overheid, en dat is ook kritiek van de commissie... te weinig inzicht heeft over de situatie bij banken. Maar kan dat wel? anders. kunnen ze, Dat zijn wel particuliere instellingen natuurlijk. Ja, ik denk, ik denk dat dat moet kunnen. Hè? En we, we hebben die banken laten groeien. Dat is eigenlijk uh, al, al lang geleden begonnen, begin jaren 90. Toen is een uh, beleid wat we vroeger hadden, een structuurbeleid, waar, waarbij je de banken vrij klein hield, dat is losgelaten. Die banken zijn gaan samenklonderen. Dat zijn uh, lappendekens geworden van uh, allerlei financiële activiteiten huh. waar de toezichthouder steeds minder greep op krijgt. En, en van fundamenteel belang voor ons, ons geldsysteem, voor ons financiële systeem. Ja, en, en een heleboel van die activiteiten die, die vonden over de grenzen plaatsen, hadden niks met Nederland te maken. Maar als het mis zou gaan, dan zou het natuurlijk wel de Nederlandse belastingbetaler raken. En daarom moest het op bos ingrijpen in uh, 2008. Is misschien, en dat is wel aardig ook in de Volkskrant vanochtend, de enige juiste reactie geweest die van Rita Verdonk destijds... Ik begrijp het niet en kan er dus ook niet mee instemmen dat ABN AMRO wordt overgenomen. Ja, ja, nou ja, als, als dat niet was gebeurd, dan was die bank leeggelopen, denk ik. En dan hadden spaarders hun conclusies getrokken, dus dan, dan zouden de rampen niet zijn. Ja, maar ik bedoel zeggen, meer fundamenteel. <coughs> was er iemand die het op dat moment wel begreep? Um, ik, ik denk dat, dat uh, het begrip bij Financiën DB niet compleet was, maar dat men met imperfecte informatie het best mogelijke heeft ja. gedaan. En uh, je kunt dan niet... Maar was er iemand die, die, die vraag... zeggen, We hebben niet nee. volledige informatie, we doen maar niks. Maar was er iemand die zo fundamenteel die vraag durfde te stellen? Namelijk, ja, sorry, maar ik begrijp het gewoon niet. Ja, dat is een hele fundamentele vraag. En ook een verlammende vraag. Hè. Als een minister van Financiën die vraag stelt... en hij zegt, ik begrijp het niet... en zijn handen over elkaar houdt... Ja. Dan, dan zijn de gevolgen misschien nog veel erger. Ja. Dus uh, op, op zo'n moment moeten ministers hun verantwoordelijkheid nemen... en op basis van onvolledige informatie beslissingen nemen. En dan worden er fouten gemaakt. Goed, meneer Arnold, u mag met ja of nee antwoorden. Want als iedereen nou wel goed voorbereid was geweest... en wel goed geïnformeerd was geweest... en van alle ins en outs had geweten, was de zaak dan anders gelopen? Nou, dan waren onze banken nog steeds kwetsbaar geweest voor de financiële markten. Maar dan denk ik dat wij als belastingbetaler minder risico hadden overlopen. Ivo Arnold, hartelijk dank. Nederland stopt met ontwikkelingshulp aan Suriname... vanwege de Amnestiewet, waardoor Bouter zo mogelijk vrij uitgaat. En daardoor gaat er geen 20 miljoen euro naar Suriname. Mijn Remmers zoekt uit wat het dan betekent voor het land. Ja, ik ben een beetje aan het haspelen met de naam. Want ik had het de hele tijd over Nickery, Want de heer Kruid zei vanochtend... hij is hoogleraar culturele antropologie. Met hem spraken we vanmorgen al over het stopzetten van die ontwikkelingshulp. Hij had het over Nickery, Maar het is nieuw... Het is Nikeri, het district Nikeri. Ja. En de hoofdplaats van Nikeri is Nieuw-Nikeri. Een uh, vrij arm gebied in Suriname. Dat is een van de grootste districten... waar in ieder geval veel aan landbouw wordt gedaan. Een deel heeft het goed. En een redelijk deel, ik denk uh, ja, minder dan ja, 45 heeft het heel slecht. Want als uh, de paddy, het rijst, niet verkocht wordt op een goede manier... dan hebben de mensen onder te lijden... Ja. En u weet, in vaak ontwikkelingslanden, dus ook in Suriname dan... ben je heel erg afhankelijk van één sector. En als het daarmee dan slecht gaat, dan heb je echt ook een probleem. Raj Sharan is voorzitter van de vereniging Vrienden van Nikeri. Nikeri. Nikeri. Nikeri. Nikeri. Nikeri. Uh, er zijn veel meer stichtingen, verenigingen, particulieren... die pakketjes, hulpgoederen verzenden vanuit Nederland. Ik geloof in Amsterdam, heb je zelfs in de Belmen complete kantoren die dat uh, voor je doen... Uh, is dat na verhouding veel meer dan die 20 miljoen... die Nederland nu stop gaat zetten via de minister? Ik denk het wel. Want uh, kijk, het is vooral ook de verbondenheid. Hè? Wij zijn vertrokken, ik was 17, dus mijn puberteit heb ik daardoor gemaakt. Dus je laat familie, vrienden en mensen achter... die het ook goed hebben, maar ook minder. En dan zit je hier in een wat luxere positie... Mm. En na mijn afstuderen had ik inderdaad ook iets van... ik moet iets terug doen. Dat doen heel veel mensen, hè? je verstuurt wat. Uh, hoe vindt u het nou dat uh, minister Roosentaal, vanwege die amnestiewet die de verdachten van de decembermoorden... mogelijk vrijuit laat gaan... dat hij daarom dat geld nu voor de vierde keer geloof ik... sinds 1975 bevriest? Kijk, de minister doet uh, wat een land hoeft te doen, tenminste moet doen. En dat is inderdaad straffen op een manier... Uh. Het, het meest voor, voor de hand liggende, de ambassadeur terugroepen en het geld stoppen. Wat ja, betreft dat dan uiteindelijk de verkeerde mensen? Die ja. mensen die het geld heel goed kunnen gebruiken. Ja, en dat wil ik precies zeggen. Het geld is voor ontwikkelingshulp: dat er iets ontwikkeld wordt op het terrein van onderwijs, arbeid. En dan tref je inderdaad de groep die het niet juist nodig heeft. Ja. En juist in deze tijden, dat heel de wereld een crisis meemaakt. Ja. Dus u vindt het ook niet zo slim van de minister? Nou ja, maar hoe, hoe moet je het anders doen? Dus het is ook in Dubio, hè, van wat doe je dan? Ja, ik geloof wel dat er geld gaat naar niet-governementele organisaties, dat is geloof ik wel de bedoeling. Oké, okay. nee, daar ben ik heel blij mee. En daarom zeggen wij van juist in deze tijd en nu, waar heel de wereld een crisis heeft, heeft Nigeria ook een crisis. Hmm. Dus wij blijven doorsteunen. Wat, wat sturen jullie bijvoorbeeld? Is dat geld wat direct naar projecten gaat of ook zijn het ook spullen? Ja, wat wij doen, we staan dit jaar tien jaar, wij uh, sturen geld. Iets van 10.000 per jaar. En dan komt rechtstreeks bij gezinnen. Met uh, arme gezinnen. Waar kinderen... In ieder geval voor uh, de schoolbehoeften, Het uniform wat men daar draagt... Direct in ieder geval gebruik van kan maken. Dus wij... Uh, zien ook duidelijk dat er iets mee gebeurt. Het gaat niet in verkeerde handen terechtkomen ook. Want u kent de mensen persoonlijk waar u het naartoe stuurt. Ja. en het gaat bij ons, tenminste in onze termen niet om grote bedragen. 10.000 per jaar. En daarnaast in hulpgoederen, boeken. Want ik bedoel, als je wil dat iets verandert, dan moet je iets doen aan de kennisonderwijs. Dus we zien het ook echt veranderen. Hm. Nou staan ze hier gebroedelijk naast elkaar. De vlag van Suriname en de vlag van Nederland. Maar oh, oh, oh, wat, wat blijft het toch een moeizame relatie, hè? Het is inderdaad heel jammer, want ja, ik bedoel, wij kunnen niet zonder Nederland. En Nederland kan niet zonder Suriname. Zo'n beetje de helft, of misschien heb ik verkeerd... maar een redelijk deel van de Suriname zit in Nederland. En dan denk je, ja, waarom is het dan zo verlopen zoals het nu verlopen is? Ik denk dat mensen gewoon eerlijker naar elkaar moeten zijn. Dank u wel. Graag gedaan. Na 9 uur in het Radio 1 Journaal Syrië. We blijven kijken naar het land of wat terecht komt van het terugtrekken van de troepen. Politiek roerige tijden. Dat we ons allemaal laten gijzelen door de opvattingen van de PVV. Dat is natuurlijk idioot. Bezuinigen, hervormen, linksom of rechtsom. En reduceer het aantal ziekenhuizen van 80 tot 50. Elke zaterdagochtend de politieke stand van het land in Trotskamer Breed. Dan zeg ik gewoon, hou je pootstijf. Luister, zaterdagochtend van 11 tot 12, Trotskamer Breed. Radio 1, het nieuws van alle kanten.